9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De Washington Post heeft een nog onbekende column... van de verdwenen journalist Khashoggi gepubliceerd. In een voorwoord schrijft de krant dat de vertaler van Khashoggi... de tekst een dag na de verdwijning van de journalist... naar de krant heeft gestuurd. In de column waarschuwt de Saoediër dat overheden in de Arabische wereld steeds verder kunnen gaan in het monddoodmaken maken van de media. Hij noemt het opsluiten van een Saoedische columnist en een zaak waarbij de Egyptische overheid een krant helemaal overnam. Khashoggi schrijft dat de wereld dit soort zaken wel veroordeelt, maar ook snel weer zwijgt. De bouwsector neemt de veiligheid al jaren niet meer serieus, gaat vooral voor de laagste prijs en leert te weinig van eerdere ongelukken. Dat meldt een vandaag op basis van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het instorten van een in aanbouw zijnde parkeergarage op de luchthaven van Eindhoven. Volgens de raad was twee maanden voor de parkeergarage instorten al duidelijk dat er iets mis was, dat er scheuren in de vloeren zaten, maar kwam niemand in actie. In Amerika is de voormalige baas van de Turnbond, Steve Penny, opgepakt. In het onderzoek naar het grote misbruiksschandaal bij de Turnbond... wordt hij verdacht van het knoeien met bewijsmateriaal. Penny zou documenten over oud-teamarts Larry Nasser hebben laten verdwijnen. Die zit inmiddels in de cel voor het misbruiken van meer dan 150 turnsters. De documenten verdwenen uit het trainingscomplex... toen de politie daar onderzoek wilde doen en zijn nog steeds zoek. De stunt van kunstenaar Banksy, waarbij een kunstwerk van hem... meteen na de veiling deels werd versnipperd, had eigenlijk anders moeten lopen. Uit een video die de kunstenaar online heeft gezet... blijkt dat hij de girl with balloon helemaal had willen versnipperen. In de video laat hij een geslaagde proef zien... en verzucht hij dat het elke repetitie goed ging. Het kunstwerk van Banksy ging voor de helft door een ingebouwde versnipperaar... kort nadat het was afgehamerd op 1,2 miljoen euro. Het weer nog lokaal valt wat lichte motregen. Vanmiddag is het vrij zonnig en overal droog. Het is minder zacht dan de laatste tijd. Gemiddeld 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Knoop het Eemnes, 12 kilometer. Vertraging bijna een kwartier. Op de A1 richting Amsterdam... bij Knoop het Eemnes, 10 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht... Vertraging ruim drie kwartier. Je kan ook omrijden via Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht 9 kilometer. Kost je ruim 30 minuten extra. Op de A6 richting Muiden bij Almere Haven 7 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen 8 kilometer na een ongeluk... Alle rijstroken zijn wel vrij, de vertraging nog 20 minuten. Op de A200 van Haarlem naar Amsterdam bij knoop het Rotterpolderplein 2 kilometer. Kost je ongeveer 10 minuten. En op de N201 van Hilversum naar Uithoren voor de aansluiting met de A2 3 kilometer. En ook daar zo'n 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 to myself, it's boy, it's boy. It's you can always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 Na Gerard komt Gerard Scholten, de duinwachter. Die komt vertellen over hoe het eruit ziet in de duinen. En alle gevolgen van die. Van de, ja, droogte, de droogte en de temperatuur natuurlijk. Ja. En als laatste komt Anouk Weijers vertellen. Zij gaat een aantal maanden op vakantie. En heeft daar een beetje een speciaal ontslag voor genomen. Maar daar gaat ze zelf over vertellen. Zodat alle rare dingen die daarover gesproken en gefluisterd zijn. Kunnen worden ontrafeld. Maar we beginnen met Gertjan gert goedemorgen. Fijn goedemorgen. dat je er bent. Ja. Je bent uh, enigszins uh, buiten adem en je hebt het een beetje warm. Ja, dat komt ik was wel even in de tuin even de blaadjes aan het vegen. Maar dat doe ik dan even snel. Maar ja, het is uh, gewoon 22, graden. Het is gewoon warm buiten. Het is gewoon warm. Nou ja, goed. Duurzaamheid, daar wouden we het over hebben. Hè? Ja, nou, niet alleen duurzaamheid, maar uh, er is natuurlijk uh, van de week uh, meer besproken in de raad, ja. uh, in de commissies. Uh, financiële zaken, noemde je net. Ja.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 dan tegenover zouden we de Korredeksterrein en die hele hoek willen bebouwen. Schat ik ook zomaar in op. Daar zouden best 200, 250 woningen kunnen komen. Nee. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog de, de projecten. Het Watertorenplein, het Badhuisplein en Ja, dat zijn geen sociale woningbouw. Dat nee. is de vraag. Nee, maar nou komt de vraag. En daar gaan we dus nu over nadenken. Wat ga je daar nu bouwen met nee. de gegevens die je nu hebt? En misschien moet je wel anders gaan denken. We zeggen nou, wij leggen daar net zoals in de andere gemeentes ook de eis neer.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 Dat zijn wel eigenlijk particuliere systemen. En je moet je je toch niet voorstellen dat over twintig jaar... en er bijvoorbeeld onvoldoende onderhoud is geweest... dat zo'n systeem het dan niet meer doet...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 en dat komt ja, volgens mij allerlei politiek ook dieke, nog weer bij, Ja, he? ik wou net zeggen. Dat, met, gedoe, dat wordt een heel gedoe, hoor. Dat heel gedoe, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut, ja. absoluut. Overigens, in, in de voorbereiding... Ik moet zeggen dat u heeft een stevige portefeuille. Ja, ik heb een ste ja zeker. Ja, ik heb ook uh, zorg, zorg, welzijn, jeugdzorg... Heb ik, heb ik er ook bij cultuur weer terug. Dus, uh, maar ja, oké. Okay, het is gewoon leuk om te doen. Dus, uh, oké. Okay. Ja.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 Bij deze groep ook specifiek aan de grond. Maar het is inderdaad van belang dat we daar wat mee gaan doen. Ja, inderdaad. Duidelijke zaak. We hebben het ook net even gehad over het inenten. Het inenten komt er weer aan. Landelijk gezien krijgt iedereen weer een uitnodiging. om ingeënt te worden voor de griepprik. Het is zo dat Zandvoort net iets onder het landelijk gemiddelde zit qua opkomst. Wat kan daaraan gedaan worden? Nou ja, daar kan.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 Dan nog even als uh, laatste. Zandvoort loopt op 4 november. Ja, en ja, ja. uh, ja, ja. jij gaat meedoen, hè? Ja, nee, ik verleden keer niet. Want toen had ik nog last van een, ik had een doorgezakte voet en dat heb ik opgelost. Dus ik ga nu weer meelopen. Het is een hele mooie route, 10 Absoluut. Dat is heel leuk. En dan ja. loop je ook uh, door de, door, door de waterleiding duiden. Ja, dan mag je dat ja. stuk terug uh, zo bij het, bij het uh, kanaal waar je erin komt. En dan kun je zo teruglopen. Ja. en Dat is hartstikke mooi. En het blijft een goed doel.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 Heb ik nog niet gezien. Nee. Maar, maar we zullen zien Doem. straks hoe ja. het gegaan is. Ja. Ja. En, is goed, en zeker nu we gehoord hebben dat Gertjan jan de klaar voor is. Dat gaat hij nu de rij op. loopt. Ja. Ja. Ja. Niet Heel Hollandbak, maar Heel. Zandvoort ja. nee, loopt. voor nee, het prima. Goed zo. D Dankjewel, Dankjewel uh, ja, voor okay, je prima, gesprek, Gert-Jan. En uh, tot de volgende keer. En we gaan eruit met een muziekje: De Lenko's de Natuur.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 En dat was de natuur. En de natuur zit bij ons. Bij ons is aangeschoven Gerard Scholten. Aangeschoven. Nog geen aangeschoten deel, ja, ja, ja. hè? Nee, nee. Dat was, dat was Hij uh, geeft avond, ons ja. uh, nu uh, het plaatje struinen in handen. Dat is uh, struinen in de Amsterdamse, Amsterdamse waterleidingduinen. Dit is de herfsteditie. En uh, Gerard, uh, welkom. Je gaat daar uh, van alles over vertellen. Ja. Je hebt ook iets op tafel gelegd. En dat was uh, het kardinaalshoedje. Ja, ja het kardinaalsmutsje. Mutje, pardon. Ja, een hoedje, uh, mutje, uh, uh, whatever. Uh, zit... Je kan het opzetten in ieder geval. Ja, het is een hoedje goed. Nee, maar dat is de kardinaalshoedje. Die is zo verschrikkelijk mooi in de herfst. He, alle uh, mensen die wel... Uh...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 Dan pakken ze, beginnen ze aan die kardinaalsmuts. En pas later, Wat, als dat dan ook op is... pakken ze andere bomen. Maar of het... ze komen in het dorp in. Ja, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. ze ge... gaan de violen <laughs> weg Dat is ook <laughs> dat te vinden. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Maar die vruchten zijn gewoon heel giftig. Want op een gegeven moment komt er zo'n oranje belletje uit. En die oh eigenlijk... ja, dat zie ik hier. Ja, hier zie inderdaad. je dat? En ja. dat en de, en de, oranje belletje, die zijn giftig. Alleen vogels, die hebben zo'n hoge zoutzuurgehalte in hun maag... Die kunnen hem gewoon eten. Dus die breken die gif af. af. En dan hebben ze toch dat voedsel. Maar als, dat je, als je dit bij mensen geeft, dan... Uh, nee, woord... daar word je niet goed van. Nee. nee, wat er gebeurt, weet ik niet precies. Uh, maar, uh, moet... We gaan het niet proberen. Nee, nee, nee, nee, nee laten we het niet doen. Nee. nee. Goed, struinen. Ja. Maar even een vraagje vooraf. Hoe hebben de duinen de zomer overleefd? Jeugde, droog, warm. Nou, ja, goorten, Wat goorten, is daarvan droog, te zien? He. Ja, nou...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 is heel snel droog. Dat zie je in bepaalde de zand ook wel. Maar het herstelt zich. Gras is niet dood, hè? He. Nee. Het gras en die kruiden, de worteltjes dus in de grond... die herstellen zich weer snel. Dus eigenlijk werd het daarna... He, vanaf, ik heb het nog opgeschreven... 9 augustus begon het weer te regenen. Ja. En, uh, heel even. Ja, heel, ja, heel ja. even. Het was nog heel weinig. Het ja. is niet veel geweest, maar het is toch weer hersteld... Ja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 nou, zeker. Uh, kijk, het allerbelangrijkste, de gro grootste verandering is nu te veel aan het Maar dat weet, ja. dat weet iedereen ja, dat langs mijn hand. Niet. Dus daar, daar zijn we mee bezig om dat terug te brengen. Als dat al terug is gebracht, dan is er veel meer al een evenwicht. Maar, wel wat moet daar dan nu nog bij gebeuren? Ik weet dat er een afschot is ja. geweest. Hè? Ja. Maar dat is nog lang niet klaar. Nee, dat gaan ze per no 1 november weer. Mee dan beginnen, mag het he? weer, want dan is het uh, weer. Ja, dan is de bronstijd afgelopen. En die kalfjes zijn uh, zelfstandig dan. En dan uh, beginnen dan ze dan weer het met, weer de... met ja. de afschieten. Ja, dan okay. is het... En, en hoe lang is dat? Uh, sorry, de, de tot, tot de plan... eind maart gaan ze dan door. En, met en de heer? zou dat dan wel al zeg maar, volgend jaar maart dan klaar zijn? Of, of nee, het, want dan gaat de, het volgende het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 Uh, helpt de natuur helpt de natuur een handje laat ja, het ja. zo zeggen want dan ja, die hoeven we niet te beheren dan gaan die zwakke, de zwakste vallen af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 een heel gezin zou mee kunnen. Uh, als, als ze willen. Dus vijftien plaatsen. En uh, ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar die moeten zich wel van tevoren aanmelden. Ja. Je kunt niet daar zomaar even naartoe nee. lopen... en zeggen nee. ik ga mee. Nee. Nee, nee, aanmelden, dan, want dat, vol is vol. Ja, dat is uh, de laatste jaren zo. Want we hebben wel eens gehad dat een groep van 60 stond... als die dan populair is. Ja, dat kan niet dat kan natuurlijk. met nee, je nee, twee nee. gidsen. Dat, en, uh, en dan is er nog eentje op de 24ste oktober. Die staat er wel op, hè? Ja. Dacht ik. Voor de kinderen.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 Anders dan doen we eerst even een muziekje, dan kan Gerrit nog heel even terugkomen en dan, daarna, dan kan Anouk, uh, Anouk ons aanschuiven. aanschuiven. Is dat een ja. idee? Goed, dan gaan we nu uh, luisteren naar uh, Hans de Boy met uh, Annabel. Iemand zei, dit is Annabel. Ze moet nog naar het station.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 de website ja uh, dat is dus uh, noem we noemen nog even de ja dat is awd h uh, ja abd.waternet.nl uh, uh, ja dus daar, daar uh, nou ja dat, dat zie je vanzelf uh, dan kom je terecht uiteindelijk op de evenementen en dat is uh, nou ja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 uh, zuidduinen of het is net waar je naartoe wil, want er staan van, uh, van de hele regio staat alles uh, erop, hè, dus je moet wel even doorkomen de goede duin aankiezen, de, de goede ja, duin, ja, ja, ja. ja, ja. staat iedereen bij de, de buurt, ook een ja. hele aardige gemeente, maar daar ja, moeten we niet, mee, <laughs> precies, ja.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 Uh, ...wordt het daar gewoon weer een stuk mooier natuur. Nou ja goed, dat is even dus, dus, een klein dus, is... ongemakje... ...maar daarna ja. is het, uh, wordt het alleen maar ja, prachtiger. Precies. Ja, precies. Nou ja goed, uh, in ieder geval struinen in de duinen. Uh, kijk uh, zeker, meld je trouwens aan als lid... Hè, ...want dat is natuurlijk ook nog ja. uh, ah, ja, ja. Ja. prima te doen. En ze liggen altijd bij de hè, onder de balie. Ja. Dan breng ik ze elke twee weken weer opnieuw heen. je is gewoon gratis meenemen. Dan kun je in een jaarkaart... Uh, ...kun je daar... He, je kunt ja, je erop ja. inschrijven, maar je kunt het ook online, ook online. doen nog steeds. abd.maternet.nl Ja en het is voor het goede doel en, uh, je, hebt er meer aan, je houdt er meer aan over dan dat het kost ja, dat, dat, zeg, het dat is, mag en, duidelijk en vooral zijn vooral zo'n dag als vandaag zeg jeetje wat is feest. dat genieten prachtig ja. met die kleuren. Ja. Nou, ja, goed, dankjewel voor je bed Dank dankjewel, dankjewel. graag gedaan uh, tot uh, de volgende keer hè? want uh, ja. dan heb je weer gewoon je dubbele plekje maar je moest even een klein stukje afstaan ja, nee, hoor. aan Noeferie ik ga, ik, ga, ik, ga, ik ga gewoon weer struinen ja, ja. Weer struinen. zo is, het, is goed <laughs>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 De volgende op de lijst stond? Degene die na jou zeg maar het aantal stemmen ja. heeft gehaald? Ja, het gaat, het gaat uh, ja, eigenlijk op de lijst. Zoals, het, uh, ja, zoals je het eigenlijk moet, zou moeten vragen... zou eigenlijk eerst uh, Gert-Jan Bluis gevraagd worden. Maar ik gok zomaar dat hij uh, <lacht> dat, dat die, die heeft het al druk, ja. Vanoeg, het druk ik, ja? genoeg, uh, Ja, en daarna komt uh, Kevin Stefan uh, staat oh, ja. dan op de lijst. En die zal dan gevraagd worden. En,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 maar ja, dat, dat kan ik natuurlijk nooit met 100% zekerheid zeggen, want ik heb mijn plek opgegeven. Ja. Um, dus ja, wat ik, zeg, ja wij, ik kan geen, uh, geen koffiedik kijken, ik kan niet zeggen van, uh, van nou, ik, uh, ik, ik, ik moet dan en dan terugkomen. Hè. Dat hebben we vastgelegd, dat hoeft bij ons in de partij ook helemaal niet. Ja, de, de bedoeling is dat ik inderdaad terugkeer en hoe en wat en wanneer, ja, dat hebben wij binnen de fractie, kunnen wij daar prima in overleg uh, uitkomen. Ja. Ja, ja, en dat, uh, dat zien we dan als ik terug ben in maart. Dan gaan we even om de tafel en dan gaan we kijken van hoe, uh, hoe loopt het nu. Um, ja, hoe bevalt het? En dan uh, aan de hand daarvan uh, komen we er wel uit. Je ja, bent ja. drie maanden weg. Uh, je gaat een rondreis maken. Is dat puur een rondreis of heb je ook familie daar waar je naartoe gaat? Mm -hmm. nou, het is wel een, uh, een leuk verhaal eigenlijk. dat uh, Wij hebben een camper gekocht.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 en dan uh, terug en dan door naar onder, uh, Melbourne, uh, Alice Springs... en dan eindigen we um, nou, in, ja, een beetje in het binnenland eigenlijk uh, bij uh, Irish Rock. Dus dat dus een heb hele, je dus van tevoren tocht. besproken waar iedereen naartoe rijdt... zodat hij daar ja, dan ook weer ja, opgepakt kan Ja, daarom kan is worden. het al iets wat al heel lang uh, speelt. Omdat ja. we natuurlijk met elkaar uh, moesten kijken wie, uh, wie vliegt waarheen... en wat spreken we met elkaar af. En het is natuurlijk zo'n ruime periode dat je niet van dag tot dag hoeft te plannen waar je bent...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 Ik zou zeggen, als je over uh, drie maanden... wanneer ben je weer terug? Ik ben uh, uh, ja, in maart ben ik in weer, uh, ben ik weer terug. Maart, ja. Dan uh, willen we je graag nog even aan tafel liggen. Ja, absoluut. Ja, ja, we, we willen het, het horen. Ja, is, is goed. Ja. Ja. Wij uh, gaan uh, afsluiten. Dank je wel, uh, Anouk, voor je komst. Ja. Heel veel plezier. Goeie reis. Dank en, uh, je. Kom, uh, we houden weer ja. uh, terug. De komende maanden ben ik nog gewoon werkzaam uh, en aanwezig. Dus. Dan spreken we je de Wij gaan afsluiten. Ga jij...